De maanden juli en augustus waren snel voorbij gegaan. De eerste week van september moest ik naar school. Er is maar één leerkracht en dat is Natasja. Ze is half augustus gekomen, ook uit Moskou. We zitten allemaal bij elkaar in één lokaal, 16 kinderen. Maar niet allemaal doen we hetzelfde werk. Mihail is met rekenen één klas hoger, maar met Russisch zijn we allemaal gelijk. De herfst is nu aangebroken en iedereen in de post maakt zich klaar voor de winter. Een strenge winter. Met temperaturen van soms meer dan 50 graden onder nul. strenge winter. Met sneeuwstromen. Ga je morgen mee de Tiger in? Paddenstoelen zoeken? Morgen? Ja, morgen zijn we vrij. Dan is het zondag. Zijn er dan paddenstoelen? Volop, maar je moet ze weten te vinden. En dat weet ik. Weet je ook welke eetbaar zijn? Natuurlijk. Ik ga toch geen giftige paddenstoelen zoeken? Neem maar een grote tas of emmer mee. Want ik denk dat we er heel wat zullen vinden. Als we er zoveel hebben, dan kun je ze toch nooit allemaal opeten? Drogen joh. Gewoon in de zon leggen en dan drogen. Dan heb je de hele winter er wat aan. Daarom moeten we veel plukken. Deden jullie dat in Moskou niet? Jawel, maar niet zoveel. Want de herfst gaat heel Moskou paddenstoelen zoeken. Nou, van al die mensen hebben we hier geen last. Morgen wel bij tijd, hoor. Ik kom je halen om een uur of zes. S Morgens om zes uur kwam me halen. Hij had een grote rugzak om en een tas aan zijn arm. Ik had een grotere tas bij me. En zo gingen we de taai daarin. Ben je al moe? Kom je daar nog bij? Mooi zo. het is al een half uur lopen, denk ik. Ken jij de weg hier? Nou, een beetje wel. Kijk, we moeten naar dat lage gedeelte. Daar groeien ze. Hier staan ook paddenstoelen. Nee, dat zijn geen goede. Die zijn giftig. Loop nog maar even door. Hier is het zeker. Ja, hier is het. Zie je hoeveel er staan? Je moet goed opletten. Alleen de bruine met van onderen buisjes. Die moet je plukken. Dus niet de plaatjes. Deze? Ja, dat is hem. We plukten uren en uren en tegen de middag kregen we honger. Gelukkig hadden we brood meegenomen en een fles water. Smiddags liepen we een eind verderop, omdat onze eigen plek leeg was. We vonden opnieuw volle paddenstoelen. Hé, hey, hoor je dat? Wat? Dat geluid. Hoor maar. Ik hoor niks. Nee? Luister dan. Hoor je het nu? Ja, het waait. Precies. En dat voorspelt niets goed. Kom, we moeten hier weg. Ah, joh, laten we laten het door zo'n wind toch niet wegjagen. Moet eens kijken hoeveel paddenstoelen er nog staan. Ah, ik vind het zonde om die niet te plukken. Hoor. Luister nou, eens, Juri. Ik weet heus wel wat ik zeg. Er komt ander weer. En voordat het ander weer komt wil ik thuis zijn. En niet in de taiga. <laughs> ben je bang soms? Ik ben helemaal niet bang. Maar dit riskeer ik niet. Ah, wat kan er nou gebeuren? Zie je dat de lucht helemaal betrokken is? En merk je dat de wind steeds harder wordt? Het kan gaan regenen, maar dat is wel een ander soort regenen dan waar jij gewend bent. Als het hier regent, valt het met bakken naar beneden. Maar het kan ook gaan sneeuwen. En dan ziet het er voor ons niet zo best uit. Hoe oh, kan dat nou, Het is nog lang geen winter. Je denkt toch niet dat het weer zich iets van een datum aantrekt? Nou, genoeg gekletst. Vooruit. Ja, kalm man, ik kom. Nee, niet meer gaan plukken. We moeten voortmaken. Ja, je hoeft niet zo te schreeuwen. Juri, treuzel dan niet zo. Anders laat ik je alleen achter. Ja, gewoon kalm, nee. Deze kant op. Fout. Wat fout. Oh, gewoon fout. We kwamen van de andere kant. We kwamen van deze kant. Niet waar, van de andere kant. Ben je nou helemaal? Ik weet het toch zeker? Kijk, hier. Hier zijn we langsgelopen. Het lijkt erop. Zou ik me dan zo vergissen? Goed, dan gaan we deze kant op. Hé, hey, merk je het? Lotsneeuw. Kom op, lopen. Au, au, het stuift in mijn gezicht. Het gaat steeds harder sneeuwen, au. Het vlak achter me lopen, anders raken we elkaar kwijt. Pas op, val niet. Is jullie al thuis? Nee, nog niet. Hij is al zo wel komen? Hmm. Hoe was dat werk? Nou, ik denk dat we een stuk van de tunnel voor de winter klaar krijgen. Oh, dat is fijn. Het wordt donker. Hè? Ja, het gaat ook hard waaien. We krijgen zeker ander weer. Ja, dat kan van alles betekenen. Regen, storm, misschien wel sneeuw. Ho? Oh. Ik had gehoopt dat de winter nog een pochtje zou wegblijven. Ja, dat kun je hier niet van tevoren bekijken. <hijf> voor de is nou maar het begint steeds harder te waaien. Zie je dat? Het gaat sneeuwen. Wat sneeuw. Oh, die jongens. Misschien zijn ze al dichtbij. Ik kan geen hand meer van handen meer de ogen zien. Weet je zeker dat we goed gaan? Je ja, luister nou eens. Jij zegt dat we deze kant op moesten. Volgens mij moeten we de andere kant op. Maar we gaan wel omhoog en dat is in elk geval goed. Ja, nou ik ben het ook niet meer hoor. Had ik nou toch maar naar jou geluisterd. Ja, daar hebben we nu niet veel meer aan. Kom, opschieten. Au! Wat was dat? Ik glij af en toe uit. Het ligt al zo dicht bak. Het is koud geworden. Dat kan zo niet. We moeten zien te schuilen. Maar Als we doorlopen komen we straks bij een bergwand. Misschien zijn er holen. Au! Au! Mijn Wat is er? Mijn peen. Kun je staan? Wacht, ik zal je helpen. Nee, nee, au! Laat me liggen. Dat het gebroken is. Gebroken? Ja, ik denk het wel. Laat maar Nee, Nee, zo. Je gaat met me mee. Probeer je overheen te komen. En steun dan erbij mij. Nee. Oh, het lukt niet. Ga jij kijken hoe ver we van de berg moet af zijn. Neem takken mee. En zet die om een paar meter in de grond. Dan kun je de weg terugvinden. Je voetstappen zijn zodra je omkijkt alweer omgesneeuwd. Goed. Ik zal kijken hoe ver ik kom. Zal ik even bij het Mihail of kijken of ze daar soms zijn? Misschien is Joeri daar wel gebleven. Oh, vraag maar even. Nou, ik, ik ben zo terug. Oh, daar komt net mevrouw Mihailov aan. Komt u binnen? Ja, dank u. Ik wil u vragen waar de jongens zijn. Mihailov en jullie zijn. Ja, ja, dat wilde ik vragen. Zijn ze hier? ik, ik wil dat net aan u vragen. Met dit weer. Wat moeten we nou doen? Nou, ik zal eens naar kantoor lopen. Ja. Misschien hebben ze daar wat gehoord. Gelukkig, ik heb je teruggevonden. Hebben we de bergwand gezien? Ja, en ook een hol. Dan kunnen we ogenmorgenlijk met z'n tweeën in. Probeer eens te staan. Nee, ik kan het niet. Hoor eens. Nee, hoor, nee, het lukt me niet. Ik pak je bij je schouders en ik sleep je erheen, hoor. Nee, dat kan niet. moet overheid zien te komen. Ja, kom, ja, het lukt. Ja. Hou me goed vast, hoor. Gaat het? Kom, luid op mij, We gaan we. Zie je de stokken nog? Oh ja, daar zie ik er Kijk, en daar ook weer. Ah, het is niet zo ver meer. Wat een verschrikkelijke dan. Oh, ja, ja, het gaat alweer. Is het, zie je? Ja, dat is groot genoeg voor ons. Help even. Ja, zo. Even liggen, hoor. Zo. Oh, die storm sneeuwt het hier niet. Het is de keer gaan. Moet ik gesneeuw te zien. En precies van het hol af. Ik wil je niet bang maken hoor, maar weet je wat dit voor hol is? Gewoon een soort god. Maar weet je, door wie het gebruikt wordt? Ja, vroeger, door primitieve mensen. Nee, nu bedoel ik geen idee. Door een beer. Wat? Ja, ik denk dat dit een beerhol is. Wat een weer, hè. Dan kun je meteen eens meemaken hoe het hier zwinters kan zijn. Zeg hier dan ik maak me ongerust. Mijn zoon en de zoon van Mihailov zijn paddestoelen plukken in de taiga. Maar ze zijn nog steeds niet terug. Zeg je nou? Ze zijn nog niet terug. Nee, ik kan ze ergens vinden. Aan welke kant zij zijn? Dat weet ik niet. Mihailov is een plek waar veel paddestoelen staan. Ik geloof dat ik het wel weet. Ik roep een paar mannen bij elkaar en dan gaan we zoeken. Prima. Ik zal hier een notitie achterlaten dat we weg zijn. Zo, even opschrijven. Ivanov, Petrov en nog een paar mannen... ...zijn twee jongens aan het zoeken... ...die waarschijnlijk in de sneeuwstorm zijn verdwaald. Zo. Neem dat. Ga eens kijken hoe hoog het snel snelweg ligt. Al wel een meter, denk ik. Dan kunnen we doorheen. Het begint al donker te worden. Sneeuwt het nog? Ja, nog steeds. Maar nu nog grotere vlokken. We moeten zorgen dat we niet opgesloten raken. Probeer de ingang vrij te houden. Ja, maar hoe? Gewoon met je handen de sneeuw voor de ingang weghalen. Oh, ik neem maar naar jou en niet zo getrijgeld. We waren misschien al lang thuis geweest. Ja, daar schieten we niets mee op. Lukt het? Ja, maar wel verschrikkelijk koud om handen. Wat is dat? Hoor je dat? Nee, wat is er dan? Iedereen die het weer. Dat zijn wolven. Wolven? Oh nee, u zit hier onbeschut. wat moeten we doen? Gewoon rustig blijven, dan gebeurt er niets. Ja, blijf allemaal rustig onderzicht met wolven in de buurt. Stil, dan kan ik nog eens luisteren, als ze dichterbij zijn. Ik hoor niks meer. Hou je mond, laat de ingang maar dicht sneeuwen. We hebben hier zuurstof genoeg. We moeten er maar berekenen dat we hier vandaag moeten blijven, dan zien we morgen wel verder. En als het dan niet meer sneeuwt, kunnen we proberen naar het kamp te lopen. Maar ik denk wel dat ze een zoekactie zullen beginnen. Hè? Nee, ik heb het vermoeden dat ze zich verscholen hebben. Die jongen van Meerloop, die begrijpt dat best. Ik denk dat we ze zo niet vinden met deze sneeuwstorm. Morgen hebben we meer kans. Kom, laten we gaan. Ik denk dat jij het beste weet. Jorie! Miehaal! Stel eens, wat is dat? Wolven? Duo? Ja, die trekken meteen zuidwaarts zodra de sneeuw begint. Maar misschien worden ze wel aangevallen door de wolven. Nou, dat lijkt me niet. De wolven hebben nog volop voedsel. Nee, als de winter heel streng is en al een paar maanden duurt, dan heb je kans dat de wolven agressief worden. Nou niet. Maak je maar niet bezorgd. Morgen vinden we ze. Ga dan nou maar rustig naar huis. Daar staat je vrouw bij het kantoor. ja. Wat doe jij hier? Ik hield het niet langer uit. Zijn ze nog niet gevonden? Nee, maar morgen vinden we ze heus. Het is het stil, hè? Ja, de wind is gaan liggen. Kun jij eens naar buiten kijken? Het is al licht. En de lucht is omhoogd. Wat een sneeuw. Alles is wit. Maak het gat wat groter. En kijk eens naar buiten. Ik zag er een heel eind de weg. Dat over mijn enkels. Help me zo overeind. We gaan verder. Kus dan? Haat moet, Trek me overeind. Kom. Oh, ja, toe maar. Daar gaan we. Zo, ik heb drie ploegen en een helikopter. Het is goed weer, dus alles zit mee. Met welke ploeg ga ik? En met mij. Goed, mannen. Je weet, zodra je iets te melden hebt, onmiddellijk de radio inschakelen. We blijven met elkaar in contact. Succes. Waarom gaat die ploeg naar het zuiden? Die kant is ze zeker niet opgegaan. Als je verdwaald bent, euh, dan loop je meestal in de verkeerde richting. Het kan best zijn dat ze ons gepasseerd zijn zonder dat ze het hebben gemerkt. Zal ik dan erop roepen? Ja, goed. Hallo, ploeg 1. Hallo, ploeg 1. Hoort u mee? Over. Ja, ik wil u duidelijk. Over. Heeft u al iets te melden? Over. Nee, nog is gezien. Over. Hallo, ploeg 2. Hallo, ploeg 2. Waar kun je me nog houden? Gemakkelijk. Wacht eens even. De zon staat aan die kant. Dat is het oosten. Maar dat kan helemaal niet. Ja zeg, dat moet je aan de zon vertellen. Nee, hou eens op. We zitten verkeerd. Dit klopt niet. We zijn gisteren de verkeerde kant op gelopen. Jij wist wel definitief zeker dat we die kant op moesten. Maar dat is helemaal fout. We lopen nu ook de verkeerde kant op. Dus ik heb het fout? Helemaal. Vooruit omdraaien. We moeten de zon achter ons hebben. Hé, hey, luister eens. Wat is dat? Dat lijkt wel een helikopter. Het is er een? Ze zijn naar ons op zoek. We moeten een open plek zien te vinden. Want hier onder die bomen zien ze ons niet. Schoon deze kant op. Ik zie hem. Hé, hey, hallo. Hier zijn we. Hier zijn we. Hallo. Ze zien ons niet. Zwaaien met je armen. Ja, laat mij maar los. Ze vliegen weer weg. Zouden ze ons gezien hebben? Vooruit. We moeten naar een open plek. Hallo, drie! In de buurt. Het is ongeveer 6 kilometer aan het oosten. Over. Hallo, hallo, gefeliciteerd. We komen zo snel we kunnen. Over. Hoor je dat? Ze zijn gevonden. Kom, we moeten opschieten. Hallo, ploeg 3. Hallo, ploeg 3. Ze zien het. Ze zwaaien. Maar ik geloof dat één van de jongens gewond is. Ik zal proberen op een open te laden. Over. Hallo, helikopter. Hallo, helikopter. We hebben het goed verstaan. Kunt u het verder alleen af? Over. Daar zetten we hem aan de grond, en tikken die jongens op. Over. Prima, hè? Dan gaan wij terug naar het kamp. Over. En sluiten. Daar is hij. Vlak boven ons. Wacht eens. Hij vliegt nu een klein eindje voor ons uit. Misschien is daar een overplek. Ja, hij gaat dalen. Daar vlak bij ons. We zijn net We gaan naar huis. Iedereen was blij dat we weer veilig terug waren. Mielhout moest in de helikopter blijven. Hij werd direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis getransporteerd. Wel 400 kilometer van onze post vandaan. Maar hij mocht wel meteen weer mee toen zijn benen in het gip zat. De winter is snel doorgezet. Temperaturen van 40 graden onder nul zijn normaal. Maar ook daar wen je aan. Binnenkort begint de lente. En dan ben ik net als Michael ook een ervaren Siberië bewoner.